Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het project Testen voor Toegang... zijn 140.000 mensen met een negatieve coronatest naar een uitje geweest. Dat is minder dan gepland, want er was plek voor 60.000 meer. Onder meer gezinnen met kinderen en museumbezoekers... vinden het vaak een te hoge drempel om zich eerst te laten testen. Bij de musea werd nog niet de helft van de beschikbare kaarten verkocht. De casino's en de voetbalwedstrijden hadden over belangstelling niet te klagen testen voor toegang begon op 7 april en duurde tot gisteren. Onder meer de musea en de dierentuinen vinden het project niet echt geslaagd. Zij denken veilig open te kunnen zonder toegangstest. Minstens 10 van de 45 mensen die donderdag werden doodgedrukt... bij een Joods religieus feest in Israël waren kinderen. De jongste was een jongen van 9... Twee families hebben elk twee kinderen verloren. Het ging bij de bedevaart op een berg in het Noord-Israël mis... toen duizenden mensen door een smalle doorgang moesten. Mensen vielen over elkaar heen en werden vertrapt. Onder de 45 slachtoffers zijn ook mensen uit Canada, de VS en Argentinië. In de eredivisie heeft Fortuna Sittard in eigen huis met 3-0 gewonnen van FC Twente. Daardoor heeft Fortuna op de ranglijst FC Twente ingehaald. Eerder op de avond won Heracles met 4-0 van VVV Venlo. Op de WK Estafette in Polen heeft de Nederlandse mannenploeg de finale bereikt op de 4x400 meter. Daarmee hebben ze zich geplaatst voor de Olympische Spelen. De WK-finale is morgen. Ook de Nederlandse vrouwen doen eraan mee. Zij waren al zeker van deelname aan de Spelen. Kiki Bertens is op het tennis-toernooi van Madrid in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets van de Russische Kuder Metova. De nederlaag kost Bertens heel wat plekken op de wereldranglijst. Ze zakt van de tiende naar hooguit de zeventiende plek. Bertens was in Madrid titelverdediger. Het weer. De buien verdwijnen. Vannacht is het helder. Lokaal kan het twee graden vriezen. Morgen geregeld zon, maar smiddags ook stapelwolken met lokaal kans op een bui. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Knoopend Vels en Heemskerk 4 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Dit weekend is de A22 bij de Velsertunnel in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen.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 It is <gasps>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 I Uh, muziek. Muziek van de Two Lovers met Please Don't Go. Eh, toevallig hoorde je straks ook wel een plaatje van de uh, Two Lovers. Maar dit was Please Don't Go. En daarvoor horen we Ariana Grande. Um, zo, het komt er lekker uit. Ariana Grande met uh, 34, 35. Oftewel standje 69. In de Ray Isaac radio mix. Zie je, we hebben antwoord zaterdagavond. Armin van Buren en Duncan Lawrence. Die zijn op Koningsdag de gastartiesten bij een optreden van de streamers.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 Onder andere Stormzy, The Chemical Brothers, Liam Gallagher... Balthazar, Youngbloods en Lianne La Havas. De Opposites, Typhoon, Evie de Visser, Aldi Goen en Freekje... zullen daar op gaan treden. Dus uh, ja, dan begint het allemaal. Hè. Ik heb van de week een boeking binnengekregen voor... Uh, uh, hoe heet dat ook alweer? Een alf, Maar uh, Liquidity. ik noem het altijd uh, Liquidity. Maar het is Liquidity. dat uh, gaat plaatsvinden in um, juli. Ja, ik vind het een beetje, beetje tricky. Maar uh, als die door gaat krijgen...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 the Netherlands Assessment featuring DJ Romain met iPlayhouse... House en daarvoor hoor je Alex Prester met de Your Ragge en party update ja het is anders dan anders hè coronatijd nog vandaag hadden we officieel onofficieel uh, 5 Oranje Dag 2021 field lab evenement ...zou vandaag om 12 uur beginnen maar uh, ja het ziekenhuis zit op 400 meter afstand.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 Emmen, Enschede, eh, Roermond. Tot nu toe uh, wordt het allemaal... toch uh, allemaal toegelaten. En voor de rest, uh, ja, zoals ik al zei... Uh, liquidity. Dat, uh, dan gaan ze vanuit dat het zeker doorgaat. Nou, 3 juli wordt er gezegd van uh, Free Festival Almere. Als het allemaal uh, rond gaat komen. En uh, ja, is zullen een beetje afwachten wat, uh, wat de ministers allemaal gaan zeggen. Hè? Onze regering bepaalt dat. En dan, uh, ja, dan moeten we afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, liquidity, onder andere in... Uh, in Alkmaar, Guilty Pleasure, op uh, zondag 11 juli, middags. Maar voor mij mag dat doorgaan. Bospop uh, hebben ze weer gecanceld. Liquicity is op vrijdag 16 juli in, uh, ja, recreatiegebied uh, Geestemmer uh, Ambacht in Langendijk. Ja, en uh, ja, zo hebben we nog meer feestjes, maar echt officieel is het er niet. Dus ik kan je heel blij maken. En dan denk je van, nou, die lul heeft ons alles verteld en het gaat niet door. Dus uh, we zijn er een beetje voorzichtig mee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 binnen moet zijn. We hoorden vol met Random en daarvoor Nora en Pure met um, Enchantment. Ja, ik hoorde hem. Ik heb hem wel vaker gehoord, maar ik had mijn twijfel zal ik hem wel of niet draaien, maar ja. Ik weet niet of je het sampeltje hebt gehoord. Nou ja, het sampeltje. Een fantastisch geluid van. Is officieel van Bach. Master en Commander. En ja, ik ga bijna denk ik van klassieke muziek af. Want ik heb de originele versie gehoord. Ik vond hem fantastisch. Echt, het heeft iets maar met de beat eronder. Dat past toch weer meer in dit programma. En ook zeker moet ik zeggen. Ik hou meer van de beat. Zie, we hebben antwoord. The Nightwalk 10. Welke plaats is een erg populair op de stream? Op nummer 10. The Vision en Dames Brown met Dawn. Op 9. Louis Vega en de Martinez Brothers in de Vintage Culture, uh, Culture Remix. Let It Go. Op 8, Kevin McKay en Tasty Lopez met Miss You. En op 7, Camden Cox en uh, Dobremski met Do You Remember. Op 6, Silas en Dope met Off My Mind. En op 5, Monkey, Juricon Soul. Op 4, Missy en Ghetto Blaster met House. Extra nummer 1 plaatje. Op 3, Alex Preston met Love You Better. En op 2 deze week, Riverstar en Feep Edwards met.